11 uur na netwijl met het NOS-journaal. De omstreden Franse cabaretier cabaretier Donné past zijn show Le Mur aan. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Binnen en buiten Frankrijk was er veel ophef over de show... die antisemitisch zou zijn en beledigend voor slachtoffers van de Holocaust. Op een persconferentie zei de cabaretier dat hij zich wil houden aan de wet... en zijn nieuwe aangepaste show zal geen anti-Joodse uitlatingen meer bevatten... en gaat ook anders heten... Joe Doné kwam internationaal in het nieuws door zijn armgebaar... de kanel, die door de minister van Binnenlandse Zaken werd omschreven... als een omgekeerde Hitlergroet. In Bilbao, in spaans Baskenland hebben tienduizenden mensen... in een stille tocht steun betuigd aan ETA-leden... die in Spanje in de gevangenis zitten. De ETA-gevangenen zitten nu verspreid over heel Spanje in de gevangenis... en de betogers willen dat ze worden overgeplaatst... naar gevangenissen dichter bij huis. De Palestijnse leider Abbas heeft zich in een toespraak in Ramallah... keihard opgesteld tegenover Israël. Hij zei dat hij niet op de knieën zou gaan en niet zou afzien van de eis... dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van Palestina wordt. Verder zei Abbas dat hij Israël niet zal erkennen als Joodse staat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei een week geleden nog... na een gesprek met Abbas dat er enige vooruitgang zat in het vredesoverleg. Een Hercules van de luchtmacht heeft de eerste 10.000 kilo goederen naar de Nederlandse kwartiermakers in Mali gebracht. Het waren vooral zaken als persoonlijke uitrusting en voedsel voor de genietroepen. De eerste 14 kwartiermakers gingen maandag naar Mali, binnenkort gaan er nog meer. D66-leider Alexander Pechtold is uitgeroepen tot liberaal van het jaar 2013. Dat gebeurde door de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie van de VVD. Die was vooral te spreken over zijn liberale pleidooien voor lastenverlichting... en bescherming van de privacy en zijn stellingname tegen het uitstelgedrag van de polder. In de reactie zegt Pechtold dat liberale waarden als keuzevrijheid van het individu... moeten worden bevochten op conservatief groepsdenken en groepsdwang.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 Na de eerste dag van het EK schaatsen allround in Hamar... gaat zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlander aan de leiding. Bij de vrouwen Irene Wüst. Zij won zowel de 500 als de 3000 meter. Bij de mannen staat Jan Blokhuizen op de eerste plaats. Hij won de 5000 meter. En Koen Verwijs staat tweede. Het weer vannacht ligt de vorst, behalve aan de kust. Morgenochtend vooral in het zuiden mogelijk mist. Later zonnig, blijft droog en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Max van Bezel. Mark Rutte, dan maken we van 2014 toch gewoon het Nederland-Rusland jaar. Een hele goede avond en welkom bij de zaterdag-editie van Met het Oog op Morgen. Met hoe corrupt gaat het toe bij de voorbereiding van de winterspelen in Sochi. Ariel Sharon is dood, maar komt het vredesproces in het Midden-Oosten weer een beetje tot leven... Met schrijver Twan Heijmans praat ik over zijn nieuwe boek, Pristina. Het gaat over het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Twan, je bent ook journalist bij de Volkskrant. Wat was voor jou het grote nieuws van vandaag? O, van vandaag. Toch was Sharon, denk ik. Nee, dat is toch, ja, de man, hij was er eigenlijk niet meer, maar uh, hij was er toch nog wel. Hij lag al een tijdje in coma. Precies. En uh, nou ja, dat blijft groot nieuws als zo'n man uh, sterft. We hebben het er vast straks nog meer over. En over je boek Christina dus. Nog een ander boek. Ik praat met fans van Haruki Murakami over zijn nieuwste boek. De kleurloze Tsukuri Tazaki geheten. Ze zijn in Amsterdam bijeen om die publicatie te vieren. En we hebben straks contact met de Amsterdamse NES. En de muziek vanavond werd uitgekozen door onze drie politieke talenten. Art van der Steur van de VVD, Renske Leijten van de SP... en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 11 januari. Nou, we behandelden het al. Na acht jaar in coma te hebben gelegen is oud-premier Ariel Sharon van Israël op 85-jarige leeftijd overleden. De president Simon Peres herdacht hem als vriend. From the early years and throughout, we kept our in the most way. I shall miss him dearly and him lovingly. Maar ook als groot staatsman. He took difficult decisions and implemented them courageously. He was admired at home and respected abroad. Sharon was an omstreden man. Israel roemde hem. He was always worried about the destiny of the Jewish people. And it was clear that for the Jewish people to survive in this world... you have to stand up and fight. Terwijl de Palestijnen vreesden. No scrupules, no compunction, killing people men women children destroying homes destroying trees and crops stealing land Sharon wordt maandag begraven op zijn boerderij in de Negevoestijn. Lodewijk Ascher de minister van sociale zaken heeft er een probleem bij. De verlaging van de kinderbijslag voor Nederlandse kinderen in Marokko en Egypte is onrechtmatig, dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Een uitspraak waarvan Ascher niet snapt. Je krijgt kinderbijslag eh, om je te ondersteunen... in een dure periode met jonge kinderen. Alleen, het levensonderhoud is in sommige andere landen... niet een beetje, maar veel goedkoper dan in Nederland. De minister van Sociale Zaken overweegt in hoger beroep te gaan. Er ja, is hoger beroep mogelijk, maar ik leg me er niet zomaar bij neer... dat dit beginsel, dit belangrijke beginsel, opeens niet meer zou kunnen. Er was overigens ook goed nieuws voor de vicepremier... en minister van Sociale Zaken... in een jubileumuitzending van Faras in de Rode Haan... Radio 2 vanmiddag werd bekendgemaakt dat de meerderheid van de Nederlanders liever hem als premier ziet dan Mark Rutte. Het streelde het ego van Ascher, die overigens keurig achter zijn premier bleef staan. Hij is de premier die ook ik dien. Ik ben de vicepremier en je, je werkt als team uh, om Nederland door een hele moeilijke periode heen te halen. De komende weken zullen de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle hevigheid losbarsten. Campagnes die volgens deskundigen vaak hun doel missen. Wat mij opvalt is dat ze bijna allemaal nalaten... om uh, de kiezer echt goed te vertellen wie ze zijn... en vooral ook wie die lijsttrekker nou is. Dus, beste dames en heren van de lokale fracties en politieke partijen... dit willen we de komende weken niet horen. Dit gaan we doen. De gemeentebegroting op orde houden. In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. CKNG gaat 100% voor de politie. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En we gaan meteen naar Sochi, want via Skype is aan de lijn NRC Handelsblad redacteur Hubert Smeets, die daar een maand voor het begin van de Winterspelen alvast een kijkje aan het nemen is. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Gisteren deed een uh, Zwitsers IOC-lid, Gianfranco Casper... een aantal pittige uitspraken over de corruptie... bij de bouwwerkzaamheden in uh, Sochi. Hij had het over een bouwmafia van zakenlieden... met innige banden met het Kremlin. Hoe hard zijn die beschuldigingen te maken, denk je? Die beschuldigingen zijn niet hard te maken in de zin der wet. Uh, maar uh, de IOC'er uit Zwitserland borduurt voort... Dat zegt hij ook zelf trouwens. Op een rapport van uh, de voormalige vicepremier van Rusland... Boris Nemtsov. Die een, uh, twee rapporten heeft geschreven. één vier jaar geleden en één recent, deze zomer. Waarin hij de uitgaven van de Olympische Spelen analyseert. Er zijn, uh, het zijn de duurste Olympische Spelen uit de geschiedenis. Dus ook alle zomerspelen, zelfs die in Peking... waren goedkoper dan deze winterspelen in Sochi. En hij analyseert die uitgaven en hij komt tot de conclusie... Dat van de 50 miljard dollar die deze Spelen kosten. misschien de helft op is gegaan aan. Uh, je zou kunnen zeggen, steekpenningen. En is dat Russisch geld? Of internationaal geld? Of sponsorgeld? Dat is Russisch geld. wat voor een deel verzekerd wordt. door de Russische staatsbegroting. Um, uh, het systeem werkt zo: uh, de Russische organisatie van de Olympische Spelen. heeft belangrijke Russische zakenmannen. de voormalige oligarchen min of meer aangeraden onder enige dwang om te investeren in dit gebied. Uh, het gaat om pataten, het gaat om diripaska, dat is een aluminiumkoning. Um, en die uh, kunnen een deel van die investeringen lenen... bij de staatsbank, uh, de buitenlandse handelsbank, zoals die heet. Uh, 70% lenen ze, 30% moeten ze zelf inleggen. Um, dus de risico's worden afgewenteld op de Russische... Burger zou je kunnen zeggen, omdat die de Russische staatskas moet dragen en financieren. Het uh, IOC-lid uh, Kasper heeft het over een bouwmafia en een bouwmafia met nauwe banden met Poetin en het Kremlin. Uh, is dat bewijsbaar dat die bouwmafia inderdaad dicht bij het Kremlin staat? Dat is wel bewijsbaar. Uh, de belangrijkste bouwprojecten uh, worden gefinancierd door de spoorwegen. En uh, de baas van de spoorwegen is een zeer goede bekende van Poetin, die ook samen in Petersburg op een Dacia Park uh, hun uh, zaken doen. Dat is één. De tweede voorrechte bouwondernemer die heel veel opdrachten gekregen heeft, zonder dat er echte tenders voor zijn uitgeschreven, dus voor dat, zonder dat er uh, uh, openbare aanbiedingen en aanbestedingen zijn geregeld is... Arkadi Rotenberg. Dat is een oude judo-vriend van Poetin. Uh, en die heeft een bouwbedrijf. Oh, hij heeft ook een oliebedrijf. Hij heeft allerhande uh, bedrijven. Maar dat bouwbedrijf heeft uh, een groot deel van de opdrachten... in de wacht weten te slepen. Onder andere bouwopdrachten rondom het skioord hoog in de bergen bij Sochi. Waar wegen... Spoorlijnen en andere infrastructurele voorzieningen uh, zijn gebouwd... die kapitaal hebben gekost. Je bent in uh, Sochi op het ogenblik, Hubert. Gaat het eigenlijk goed met de aanleg van die infrastructuur? Gaan ze het allemaal halen 7 februari of dat ook niet? Nou, de duurste weg uh, uit de wereld. Uh, men heeft uitgerekend dat de weg van de kust naar dat ski 40 kilometer ten noorden in de bergen... Dat je, die, uh, dat je voor dat geld ook de hele weg met bladgoud goud had kunnen uh, bedekken... Um, maar dat is een typische vorm van Russische demagogie. Um, die weg is sinds een paar dagen open, dat klopt. Um, maar er zijn tal van voorzieningen nog niet af. En iedereen die ik erover vraag of het af zal komen voor de opening van de, van de Spelen... ...waagt dat te twijfelen. Ook de medewerkers hier in het, uh, in, rondom uh, de Olympische Spelen van de organisatie... Um, hebben het idee dat niet alles af zal zijn. Het stadion waar de openingsceremonie uh, gehouden zal worden... en de sluitingsceremonie is wel af. Maar tal van hotels eromheen, tal van infrastructurele voorzieningen... van en naar de stadions, hoog in de bergen en aan de kust... waar uh, onder andere Nederlandse schaatsers zullen optreden... Uh, die zijn nog niet af. En dat zei Hubert Smeets van de NSC Handelsblad... vanuit het door corruptie geteisterde Sochi. En hier in de studio in Hilversum. U kunt hem trouwens ook zien op radio1.nl. Schrijver en Volkskrantjournalist Twan Heymans. We hadden het daarnet al over het nieuws van vandaag. De dood van Sharon. Maar volg je Sochi ook met uh, bovenmatige interesse? Ja, steeds meer. Ja. Ik vind het al sowieso interessant dat zo'n... Uh... Santropé stad in Rusland... dat daar de winterspelen worden georganiseerd. Totaal dus dat absurd. Is, uh, nou ja, het is wel het is interessant. En ik vind, vind het heel interessant dat, uh, dat Nederland toch besloten heeft... met een uh, grote delegatie daar naartoe te gaan. Ook, uh, ondanks alle kritiek en ondanks andere wereldleiders... die hebben afgezegd. En uh, ik, heb, ik heb een beetje het gevoel dat ze daar misschien een foutje maken. Vind je dat too much? De koning, de koningin, de premier, de minister van sport... Ja, ik vind het wel toe. Ja, het was denk ik verstandig geweest. Als ik even de voorlichter van de, van de mensen mag spelen. Maar om in ieder geval iets van een signaal af te geven. Je hebt toen in China bijvoorbeeld ook heel veel gedoe. Maar toen die spelen eenmaal begonnen waren. Dan gaat het toch om de, om de medaillespiegel. Dat is uiteindelijk waar, ze, waar iedereen naar, naar kijkt. Maar in dit geval denk ik dat het ietsje verder gaat. En dat de kritiek ook harder is en gerichter. En duidelijker. En dan moet je denk ik ook als land. Hè? Uh, natuurlijk kun je daar... een diplomatie proberen te bedrijven. Maar je moet er wel even laten merken van... jongens, de, dit, uh, we niet dit willen we niet. We tijd. vinden niet alles even leuk. Dus, je zegt, misschien hebben ze een foutje gemaakt. Ze, ze hadden een lichtere delegatie ja, moeten sturen. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. En we weten dat onze koning heel erg daarvan houdt. Nou, laat hem gaan en uh, laat we thuis. Zoiets. We praten straks verder. Onder meer over je nieuwe boek, Pristina. Ja. De eerste muziek van vanavond, ik zei het al... die is uitgekozen door onze drie politieke talenten... de drie Tweede Kamerleden... die dit jaar door met het oog op morgen op de voet worden gevolgd. De eerste is VVD Tweede Kamerlid Art van der Steur. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u al een groot doel voor het nieuwe jaar, 2014, voor ogen? Ja, 2014 moet het jaar worden waarin mijn initiatiefwetsvoorstel... mediation door de Eerste en de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Dat is dat je niet naar de rechter loopt, maar eruit probeert te komen samen. Ja, precies. De bedoeling is dat mediation veel meer dan nu het geval is... echt een manier wordt waarmee mensen hun geschillen gaan oplossen... die eigenlijk niet echt door de rechter hoeven te worden opgelost... maar die ze zelf kunnen oplossen onder leiding van een zeer professionele mediator. Ik denk onmiddellijk aan echt of gaat het om meer? Het gaat om veel meer. Maar echtscheiding is een goed voorbeeld. Want heel veel conflicten hebben ook altijd een emotionele uh, grondslag. Die komen natuurlijk eigenlijk bij in de rechtszaak eigenlijk nooit uh, aan de orde. Uh, vaak zelfs uh, wordt het eigenlijk, eigenlijk alleen maar erger door. En om die reden is uh, echt echtscheiding een goed voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook arbeidsconflicten. Maar ook geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders in een vennootschap. Uh, We hebben u ook gevraagd. Welke muziek? Hoort het, het meest? Welke muziek associeert hij met dat wetsontwerp mediation? Nou, dat is het uh, nummer dat uh, Pink uh, zingt samen met uh, Nathan Roos. Het heet uh, Just Give Me a Reason. En het is een heel mooi nummer waarin uh, twee mensen zingen over dat ze eigenlijk de weg in hun relatie zijn kwijtgeraakt. En dat ze er alles aan gaan doen om uh, daar weer uh, aan in terug te komen. Ze zeggen het bijvoorbeeld ook: We can learn to love again. We are not broken, just bent. En wat ze nodig hebben is een professionele mediator om die uh, nog niet gebroken relatie. Uh, snel weer recht te buigen en te repareren, zoals ze weer gelukkig worden. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. En ik, you willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh. Oh, things you never say to Is nou de muziek waarvan politiek talent, VVD-kamerlid Art van de Steur houdt? Bij de dood van Ariel Sharon en de verdere reacties daarop uit de Arabische wereld vroegen wij ons af hoe het er eigenlijk voor staat met het vredesproces... tussen Israël en de Palestijnen. Want ja, je ziet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... John Kerry voortdurend in de regio opduiken. En hij maakt afspraken met alles en iedereen. Maar gaat het nou echt goed? President Abbas van de Palestijnse autoriteit... riep vandaag in een toespraak in Ramallah... dat er geen vrede zal komen zonder oost Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad. En dat lijkt een behoorlijk schot voor de boeg voor minister Kerry. Zit er beweging in het vredesproces? Ik vraag het aan twee kenners. U heeft ze vak, vast wel eens vaker gehoord op de radio. Oude israël correspondent voor Trouw. Ines Polak en Radi Soudi, politicoloog. Welkom allebei. Ines, eerst maar even aan jou de vraag van... zit er beweging in dat vredesproces... of doen de Amerikanen maar alsof, denk je? Nou, het, het, wat mij tot nu toe het meest verbaast... is dat Kerry het zo lang volhoudt. Dat is eigenlijk, want... Uh, ik... We hebben nog helemaal niet gehoord wat er eventueel voor vooruitgang zou kunnen zijn. En Kerry zegt dat hij het eind van de maand misschien met een plan komt. Dat heet dan een framework, een raamwerk. Maar het is totaal onduidelijk wat daarin staat. Tenzij je ervan uitgaat dat daarin staat wat eigenlijk al twintig jaar lang het plan is. Namelijk twee staten. Namelijk twee staten met een Israëlische terugtrekking min of meer naar de grenzen van 67 en uitruil van gebied en uh, ontruiming van een deel van de nederzettingen enzovoort. Maar we weten het gewoon niet. Het is wel eens eerder gebeurd dat een Amerikaanse politicus ongeveer intrekt in het gebied. Uh, president Clinton heeft dat in de jaren negentig gedaan, te vergeefs. Waarom zou het in theorie nu wel kunnen lukken? Weet ik niet. <lacht> is mijn <lacht> niet eerlijke eigenlijk. antwoord. Ik weet niet wat, wat er... Ik, het, het, als je, het is, toevallig is nu de aanleiding de dood van Sharon. Maar als je kijkt wat er sinds... Sharon in coma geraakt is gebeurd... dan is dat eigenlijk niets... behalve dat ze af en toe gepraat hebben. De situatie is hetzelfde, zo niet erger. En ik kan mij niet voorstellen wezenlijk... dat Netanjahu zou kunnen besluiten... tot verdergaande concessies of wat dan ook dan Sharon. Eerlijk gezegd denk ik dat... Sharon met Sharon je betere kansen had gehad. Nou, dat zullen we nooit meer weten. Dat zullen we nooit meer weten, maar vanwege de persoonlijkheid. Sharon was een man die uh, alleen maar uit een doener... Met een enorme dadendrang. jou is een banger persoon... die eigenlijk de boel bij elkaar wil houden... op het huis past... en vooral niet zijn kop wil uitsteken. Zijn nek wil uitsteken. Dus er zit geen beweging in. Radi, zou jij je kunnen voorstellen... Wat, wat er voor opzienbarends... in dat plan van minister Kerry zou kunnen staan... wat we niet al lang bedacht hebben? Uh, nee, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Want uh, zoals Ines Polak al aangeeft... Uh, de contouren van wat er zou moeten gebeuren... die zijn duidelijk. Nou, het zijn niet eens contouren. Uh, wat betreft de Palestijnen is het heel duidelijk. Terugtrekking van Israël uit de gebieden die in 1967 bezet zijn. Uh, dus de Westbank en het oostelijk deel van Jeruzalem. En daar kan een Palestijnse staat komen. En de duivel zit in de details. Uh, hoe dat moet, wat voor fasering... Uh, hoe de veiligheidsgaranties uh, voor beide partijen veiliggesteld moeten worden... Dat dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar daar, daarvan kan je ook zeggen, dat zijn technische details. Als er echt een wil is om uit te komen naar kant geregeld worden. Dan dat had het klaar, ook natuurlijk. al lang geregeld kunnen zijn. En Hoe interpreteer je dat president Abbas vandaag in Ramallah... voor zijn doen heel harde toespraak heeft gehouden? Het Palestijnse volk zal nooit knielen, zegt hij. En er kan geen vrede zijn zonder oost jeruzalem als Palestijnse hoofdstad. Uh, nou, het is... Uh, volstrekt duidelijk dat dat een politiek signaal is. Alleen omdat wij niet weten... Abbas weet wel... Abbas weet misschien weet waar dat Kerry in dat plan staat dat Jeruzalem... Ja, wij weten dat niet. Dus dit is een reactie op onderdelen van dat plan. En het is een signaal gericht aan de Palestijnen... aan de Amerikanen, aan de Israëli's... misschien aan alle partijen, misschien aan zijn eigen mensen... Uh, als we het plan van Kerry zien... Dan zullen we pas weten hoe we deze harde uitspraken moeten interpreteren. Maar wat Abbas nu heeft gezegd is in feite uh, wat uh, de consensus is. De nationale consensus bij Palestijnen. Namelijk dat de vredesregeling echt gebaseerd moet zijn op de grenzen van 1967. Uh, de wapenstilstandslijnen en Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad. En dus geen... Uh, Gesaggen van ja, de Palestijnse hoofdstad wordt Ramallah of Abu is. Ja, er zijn een paar is. prachtige dorpen in de omgeving nog. Ja, ja precies, maar dat is uh, altijd door de Palestijnen heel consequent mm. en duidelijk afgewezen. Mm. En wat betreft de Palestijnse kant is het ja, eigenlijk heel duidelijk wat er moet uh, gebeuren. Ines, uh, president Abbas zei nog wat vandaag. Namelijk, ik zal nooit Israël als Joodse staat erkennen. Wat zit daarachter? Daar zit achter dat Netanyahu als eis heeft dat Israël als Joodse staat moet worden erkend. En het, het gevoel bestaat dat de Amerikanen daar nu min of meer wel achter staan. In wat voor formulering dan ook. En eigenlijk is dit ook een opzetje van Netanyahu. Omdat hij weet dat de Palestijnen daar niet mee akkoord zullen gaan. Het, ze zijn al bezig een beetje zwarte pieten naar elkaar toe te schuiven. Dus als Dat zegt, is een slecht is een teken eis, he, bij onderhandelingen. Ja, en dan is de vraag hoe lang Kerry het volhoudt en of hij inderdaad. Wat gebeurt er eigenlijk als het ontploft, als deze vredesbesprekingen niet lukken? Ik weet niet of het gaat ontploffen, want je kan ze natuurlijk ook rekken. En beide partijen hebben geen belang bij het laten ontploffen, tenzij ze duidelijk kunnen aanwijzen: oh, het is ontploft door de ander. En zolang dat niet gebeurt, denk ik dat ze door gaan praten en zal Kerry misschien een soort raamwerk voorleggen, wat dan niet ondertekend wordt... op grond waarvan hij verder gaat onderhandelen. Ik las ook al ergens dat het plan behelst dat het vijf tot tien jaar zal duren... voordat er daadwerkelijk een ontruiming volgt. Nou, dan weet ik het niet. Je had het daarnet over het uh, verschil tussen Sharon en Netanyahu als karakters, als, als persoonlijkheden. Maar hoe ligt het politiek in Israël? Zit er eigenlijk iemand op een vredesakkoord te wachten? Of is de stemming al lang van, joh, dat wordt toch niks meer? Eigenlijk sinds 2000 gelooft niemand er meer echt in. En eh, aan de andere kant denk ik, dat wijzen ook opiniepeilingen uit. Als er echt concreet een voorstel voor ligt, dan heb je een meerderheid van de bevolking die dat aanvaardbaar zal vinden, wat het voorstel ook is. En heb je een minderheid die daartegen zal zijn, maar dat is dan wel de minderheid die weet hoe ze actie moeten voeren, hoe ze regeringen onderuit moeten halen en die alles zal doen om het tegen te halen. Dat zijn de kolonisten. Dat, dat zijn de, de kolonisten de. Wie en zijn rechts. dat verder? Uh, rechtse partijen, een, een daarvan zit nu ook in, het, uh, in de regering met uh, Netanjau... en uh, ik, ik zie niet dat, in dat zij snel uh, zullen zeggen... oké, okay, een meerderheid is voor dus toe... maar er worden op het ogenblik ook allerlei wetten door de Knesset heen gejaagd... om te zorgen dat Netanjau het niet zomaar kan besluiten... dat er een referendum moet komen en al dat soort dingen... Saudi -Saudi, hoe is dat aan de Palestijnse kant, voor zover jij kunt beoordelen? Hoe groot is die vredeswil? Hoe, hoe groot is de hoop dat het ooit tot iets gaat leiden? Of is dat dood? Nou, er is een vredeswil in die zin. Hoe is dat bij jou zelf, om te beginnen? Ja, nou ja, ik denk dat ik mijn gevoel spoort eigenlijk... met wat ik heb gemerkt dat de consensus is in de Palestijnse gebieden. Ik was afgelopen augustus was ik in Jeruzalem en Ramallah. Dus ik heb niet alles daar gehoord van iedereen, maar... Ja, mensen zijn natuurlijk doodmoe van het conflict. Het duurt al een eeuw. Uh, mensen willen van de bezetting af, willen hun eigen leven kunnen leiden. Dat is allemaal volstrekt ook logisch en voorspelbaar. Uh, mensen geloven tegelijkertijd niet dat er uh, nu positieve ontwikkelingen zijn. Maar dat is ook niet zo vreemd. Want als je nu op dit moment de, de situatie op de grond ziet. De, de bouw van de muur is al deze jaar gewoon doorgegaan. Jeruzalem is feitelijk nu afgegrendeld van de Palestijnse gebieden. De Palestijnen zijn opgesloten in kleine enclaves. Uh, dus het is echt een vrij dramatische situatie in politiek, sociaal, cultureel. En, en elk ander opzicht voor de Palestijnen. De bewegingsvrijheid in de Gazastrook. En toch even heel persoonlijk. Ja. want de, de, de, Ik hoor geloof ik al een jaar of dertig dit soort interviews met jou. Hoe lang ben jij er al mee bezig? Hoe lang hoop jij al? Nou ja, ik hoop... Uh, zolang, uh, zolang ik me hiermee bezighoud. en dat is uh, een groot deel van mijn leven, maar dat is gewoon ook noodgedwongen. Als Palestijn word je ge geconfronteerd met uh, de gevolgen, ook de hele concrete dagelijks gevolgen van dit conflict. Ja, maar het klinkt alsof je je lesje opzegt. Het klinkt alsof je er eigenlijk niet in gelooft. Nou ja, ik zei net al, mijn gevoel spoort wat dat betreft met dat van de meeste Palestijnen. Aan de ene kant wil je van het conflict af, je hoopt dat het tot een eind komt, aan de andere kant zie je dag in dag uit. Dat de bouw van nederzettingen... het creëren van voldoende feiten op de grond... gaat gewoon dag in dag uit letterlijk uh, ongestoord door. En dat uh, ja, is bij wijze nee, van spreken als, een, het dan over. als, als een, iets, iets om je hals... dat iedere dag weer strakker wordt aangehaald. En wat ja, een wurgend uh, effect geeft. Dus mensen zien heel weinig perspectief. Ze zullen ieder perspectief... nou niet ieder perspectief, maar een redelijk perspectief omhelzen. En... Als dit klapt, of op de een of andere manier... als deze nieuwe uh, opleving van het vredesproces echt is... Uh, zullen mensen dat omhelzen. Als het zal mislukken... ja, dan zal de positie van de Palestijnse autoriteit... vermoed ik echt heel ernstig in discrediet komen. Ja. Mensen geloven nu al niet meer in de Palestijnse autoriteit... maar zijn wel bereid Abbas te ondersteunen... als hij met echt iets komt. Maar als hij met niks komt, ja dan... Uh, Geen dode mussen. Nee. In het slot. Uh, de Israëliërs zeggen steeds, we hebben geen partner. Want ja, Abbas dan misschien, maar die regeert alleen op de Westbank... en in Gaza zit Hamas. En Is dat een steekhoudend argument? We hebben eigenlijk niemand om mee te praten. Nou, je kan je, Het is een steekhoudend argument enerzijds... maar je kan je er natuurlijk ook makkelijk achter verbergen. En je hebt hier de paradox dat zolang het rustig is... denken de Israëliërs, nou, laat maar. We hoeven niks te doen. En als er aanslagen komen, zeggen ze... ja, zie je wel, met die mensen kunnen we niet praten... Daar komt bij dat een heleboel Israëliërs toch ook rondom kijken in de Arabische wereld. En denken, oh oh, in wat voor jungle leven wij? Wat als wij land teruggeven? Dat is een, een argument wat je heel veel hoort. Uh, krijgen we dan toestanden als? In Syrië, Libanon, noem de heleboel Syrië. maar op. En dat is natuurlijk ook weer een argument. Je kan het ook omkeren en zeggen, ja, om te voorkomen dat dat gebeurt... moet je misschien juist zo snel mogelijk een vredesovereenkomst sluiten. dat vind jij zelf? Ja, dat vind ik zelf, maar dat is niet nieuw. Laten we hopen dat Kerry eruit komt. En anders beloof ik jullie plechtig ook uh, jullie de komende dertig jaar... Uh, voor dit soort discussies te blijven uitnodigen op Radio 1. In het Polak en Radio Saoedi. En we gaan terug naar de muziek die vanavond werd uitgekozen... door de drie Tweede Kamerleden. Die zijn uitgeroepen tot met het oog op morgen talent van dit jaar. Worden net art van de steur van de VVD. We gaan nu naar Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Segers, wat is uw grote doel in 2014? Nou, een paar doelen. Het eerste grote doel is uh, ook een initiatiefwet. En dan gaat het om uh, de klant van de prostituees. Dat de klant die weet of kan weten dat hij gebruik maakt van de diensten van iemand die slachtoffer is van mensenhandel. Dat die uh, strafbaar wordt gesteld. Dus dat is een, een, uh, nou ja, waar ik nu de laatste hand aan leg. Dus dat is een belangrijk doel. Maar we hebben natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingen... en de Europese verkiezingen, waar ik ook mijn steentje hou bij te dragen. Dus dat zullen ook hele belangrijke thema's zijn. U vroeg om Jaweh van U2. Klinkt religieus. Ja, en dat is het ook. En het mooie bij U2 is, er komt politiek, religie... maatschappelijke betrokkenheid, komt allemaal samen. Uh, dus ja, je zou de huisband van de, van de ChristenUnie kunnen noemen... met, met een, beetje, uh, misschien een beetje ongepast, maar uh, in dit nummer... Ja, het is eigenlijk een gebed. En um, hij vraagt... Uh, uh, leer mij wat ik moet dragen. Take these hands. Teach them what to carry. Uh, Neem mijn mond. Uh, so quick to criticize. Dus wij zijn natuurlijk ook met onze mond vaak heel scherp. Soms ook verkeerde woorden. Slaan we de plank mis. En dan zegt hij, uh, give it a kiss. Dus uh, wat ik hoop... Uh, met dit lied is dat ik uh, weet wat ik moet dragen, wie ik moet, uh, te hulp moet schieten, voor wie ik moet opkomen, dat ik weet wat de juiste woorden zijn, de juiste woorden die ik moet spreken. Dus het is eigenlijk een, uh, een gebed wat ze, wat ze bezingen. Uh, het is een prachtig nummer van een hele goede groep. Hier komt de Huisband van de ChristenUnie. Dank u wel, meneer Segers. Shoes click clacking down some dead end street. Take these shoes and make them fit. Take this shirt, polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean. So Fist. No. Take this smile, so quick to criticize. Take this smile, give it a kiss. De van de avond is al gemaakt en staat op naam van Gert-Jan Segers. U2, de huisband van de ChristenUnie. U hoorde hem daarnet al, Twan Heijmans, auteur en volkskantjournalist. En deze week komt zijn tweede roman uit Pristina, heet hij. Uh, woensdag, hè, geloof ik. Ja, Hoe wordt woensdag. het gepresenteerd? Bij mij uh, in mijn uh, finex uh, in mijn uh, café aan de haven. Want uh, uh, uh, daar heb je ook over gepubliceerd, Eiburg. Ja, dat was mijn eerste boek, ja. Ja, over daarover. En ik, vind het, ik, heb, ik heb het boek bijna helemaal geschreven in mijn boot. In mijn zeilbootje. Dat vind ik een fijne plek om te schrijven. Lekker los van alles. En uh, ik vond het leuk om het daar te doen. Dan zit je met een laptopje of zo. En ja, hoop laptop. dat je bereik hebt. Ja, nou ik, ik schakel internet liefst uit. Telefoon uit. Zo'n boot is heel, heel klein en heel donker. En uh, je hebt er verder alles, een wc'tje en een keukentje. En, en nooit bang dat het laptop in het water valt... en je het hele manuscript kwijt bent? Ja, daar ben ik bang voor geweest, ja. Dat is nooit gebeurd, gelukkig. Hoe spannend ja. is dit, Want Van over drie dagen komt een boek uit, over vier ja. dagen. Gaat het verkopen? Hoe zijn de recensies? Ja, ik, ben, ik begin nu een stik zenuwachtig te worden, ja. Ik, ik, ik dacht dat het mee zou vallen, maar het is toch iets... Ja, het is, ik heb wel eens gedacht, het is alsof je kind op kamers gaat, zo'n boek. Je, je schrijft dat in je eentje en, en het is voor mij, het verhaal. Nu nog van een paar mensen die het dan gelezen hebben, uh, maar straks ja, dan, dan gaat iedereen ermee aan de haal. En uh, nou ja, het is niet eens zozeer of ik heel bang ben voor, voor slechte kritiek of zo, maar meer dat het boek een eigen leven gaat leiden dat het uh, volwassen wordt. Maar waarom is dat eng? Dat dat, dat dat hoort er toch bij? Ja, dat hoort er wel bij, maar het is wel zeker als je zo'n roman schrijft, het, het, het zit meer dan twee jaar in je hoofd. Je leeft ermee. Je leeft met die personages. Dat worden, dat worden bekende voor je. Je denkt daar heel veel aan. En ineens staan ze op straat. En dat, dat gevoel vind, dat vind ik eng. Ja. Laten we even een paar van die personages doornemen, hoewel ja. dat niet zo makkelijk is. Want ze veranderen... verder ga ik niks verklappen, <laughs> maar ze veranderen in ieder hoofdstuk van naam ook nog. Dus ja. Een man heet volgens mij Arnold, of Anton, of misschien wel heel anders. Albert, ja. Albert. En is in elk geval het hele boek lang uh, ambtenaar van een ministerie. Van ja. welk ministerie? Het ministerie voor Vreemdelingenzaken. Ja, dus hij is, een, hij is een ambtenaar, een bijzondere ambtenaar. Uitzettingsambtenaar kun je hem noemen, maar eigenlijk is het toch een soort een ritselaar die, uh, die probleempjes moet oplossen voor zijn minister. En die probleempjes zijn dan vaak uh, vreemdelingen die uitgezet moeten worden, uh, maar, dat, maar niet dat niet doen, of dat waar dat niet lukt. En waar een hele toestand omheen wordt gebouwd in de media. Hè? De, nou ja, maar is natuurlijk... Je hebt, je hebt Want dat is het gevaar, van ja. Dat één zaak uitgroeit tot een enorm symbolische ja. nationale affaire. En, ja. en de minister dreigt te sneuvelen. Dus er zijn van die mannetjes die dan dat proberen te voorkomen. In ieder geval mijn mannetje. Wat ik heb bedacht. Maar bestaan uh, die het echt? Of is ik dat, denk dat niet fantasie? Dat, ik denk, dit is denk ik fantasie. Uh, ik weet wel... Kijk, er gebeurt wel veel om mensen in Nederland uit te krijgen. Daar dat, dat, dat heb ik wel eens voor de voor de krant ook over geschreven. Er wordt ook bijvoorbeeld gewoon geld voor geboden. Dan zegt ze van tegen een gezin, hoeveel geld wil je hebben om daar weer een beetje keurig uh, terug te kunnen keren. Maar mijn, mijn albert is wel een, uh, ik noem hem maar even Albert, is wel een, uh, een gecharceerde figuur die, uh, die heel ver gaat. Hè. Hij heeft card blinds, zegt hij zelf. Dus hij, hij, hij reist op valse paspoorten. Uh, hij doet eigenlijk alles wat, wat wij willen. Vreemdelingen verwijten wat ze doen. En hij ritselt en fix... Al een halve je gaal werk verrichten. Ja, precies. Er bestaan er meer romans over het Nederlandse vreemdelingenbeleid? Het ligt eigenlijk ontzettend voor de hand. Een enorm uh, politieke issue al tien jaar lang. Ja, dus, nou ja, de asielzoeker van Arno Grunberg. Uh, al is dat misschien niet de hele politieke uh, roman. In, in deze vorm, denk ik zoals ik het heb gedaan, uh, is, er niet, is er niet veel. Waarom heb je hiervoor gekozen om, om dit centraal te stellen? Ik wilde het eigenlijk niet. Dus ik heb, heel, ik heb een tijd lang voor de kranten... echt, nou, bijna dagelijks over asiel en minderheden geschreven. En op een gegeven moment ja, is dat over. En had ik me voorgenomen om dat niet meer te doen. Maar, maar het achtervolgt me toch steeds. En ik heb een tijd terug... Eh, drie jaar terug kon ik mee met een uitzettingsvlucht naar Irak. Heb ik ook het hele eh, proces wat daaraan vooraf gaat gevolgd. Ik ben bij trainingen van Maris geweest. Het was heel fijn dat ik dat daarbij kon zijn. Uh, en dat, dat laat me niet los, hè? dat idee dat wij mensen uh, over de grens zetten. Hoewel in het boek, leven. niet alleen die ambtenaar heeft het de hele tijd over ons humane beleid, ja. maar op een bepaald moment gaat hij ook naar Pristina in Kosovo. Ja. En daar ja. wordt hij eigenlijk, wordt Nederland ook geprezen door een plaatselijke politicus ja. voor jullie humane beleid. Ja. Dat, dat is het zelfbeeld van Nederland. Hè? Dat we dat heel netjes doen. Ja, en dat is, ik moet ook zeggen, hè, want de, uh, de, voor zover ik de mensen ken die dit werk doen, hè, zijn ze daar ook heel erg mee bezig. Dus bij zo'n Training van Marcer is het woord humaan valt echt letterlijk in elke zin. En we hebben ook, er zijn bijvoorbeeld handboeien ontwikkeld speciaal om vreemdelingen uit te zetten. Bodycuffs noemen ze dat. Ze zijn een soort zwarte nylon dingen met klittenband. Want die beschadigen de vreemdeling niet. Dus daar wordt heel erg over nagedacht. Maar tegelijk, als je daar staat, en als je nou, ziet hoe, hoe, hoe kinderen worden gefouilleerd voordat ze het vliegtuig gaan, dan denk je toch, ja, dit. Hoe, je probeert iets humaan te maken wat niet humaan kan zijn. En dat, die spanning en die paradox wilde ik heel erg in het, mm -hmm. in het verhaal hebben. Ja. De minister waarvoor de ambtenaar werkt. Het heet eerst G, later ja. wordt het Gerard. Ik dacht gelijk, dit is Gert Leers. Of is dat niet ja, zo? Nee, dat is... Uh, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Nee, hij is... Nou, die zijn naam begint met een G namelijk. Ja, precies. En hij was minister van asielbeleid. Ja, precies. Dus, uh, maar deze minister, die niet een hele grote rol in het boek speelt... maar is, is misschien wel een beetje een optelling... Van, uh, van een groot aantal ministers en staatssecretaris... voor, uh, voor vreemdelingenzaken. Het is een, een soort uh, metafoor voor de Rita Verdonks, de Gert Leersen, de... Nee, waar ja. had al... Ja, ja, hij krijgt ook een, een, een soort van woede-uitbarsting in het boek, omdat hij wat hij probeert is, is beleid te maken en wetten hè, en grote lijnen uitzetten en uh, met het buitenland van alles te regelen. En wat hij op zijn bord krijgt zijn schijnende gevallen, zoals het heet. Zo, zoals je met Maro ook gezien hebt, hè. Die, dat, die heeft leers ook bijna een pootje gelicht. Uh, maar je hebt ook Taïda Pas iets bijvoorbeeld uh, toen in de tijd van Rita Verdonk gehad. Uh, en, en, uh, en, nou, de, en de jouwe heet Manja, maar later in het boek Irin. En, uh, Sira ze, heet ze, ja. Ze heeft allerlei namen. Ja. Het speelt op een eiland. Ja. Het boek heet Pristina. Daar komt ook Kosovo in voor. Je gaat ja. ook naar Cairo op een bepaald moment. Maar het, het, is, het is een soort waddeneiland eiland? Ja, het is, uh, het is een eiland dat op Vlieland lijkt, maar het niet is. Uh, ik heb daar wel geschreven. Ik ken het eiland vrij goed. In, uh, en waarom uh, je heb je voor een eiland gekozen? Want in het echt komen dit soort dingen altijd in Ermelo voor of nou, ook op de Waddeneilanden, dat heb ik altijd intrigerend gevonden. Zowel Terschelling als Texel als Vlieland hebben grote asielcentra ja? gehad. Okay, ja, en Op Vlieland is, is er eentje uh, geweest, een jaar of drie. En uh, wat ik daar zo mooi aan vond, was toen dat ging gebeuren... waren alle Vlielanders boos. Hè? Want er wonen nog geen duizend mensen... en die kregen 350 uh, asielzoekers over de vloer. Uh, maar drie jaar later, toen het dichtging... waren ze weer boos dat ze weggingen. Hè? En stonden ze uh, met tranen met tuiten op de kade. En dat is heel erg... Nederlands, vind ik. Hè? Zodra die vreemdeling dichtbij komt, dan wordt het jouw vreemdeling en dan willen we niet meer dat ze, dat ze weggaan. En nou ja, daarom vond ik het mooi om dat op dat eiland te situeren, maar tegelijkertijd omdat... Zo'n klein eilandje tegenover de grote wereld. Hè? Uh, tegenover wat er gebeurt in, in Egypte. En wat er in Kosovo gebeurt, noem maar op. Dat vond ik een mooie uh, En daar mooi gaat het test. boek uiteindelijk over de verbroedering... met, met de, de vreemdelingen op dat eiland. Maar dat ja. moeten we niet doen, want dan verraden <laughs> we het eind. Dus ja. Dat is veel te mooi. Hoe, hoe, hoe zou je je als uh, schrijver uh, willen afficheren? Er zijn ontzettend veel uh, oud-journalisten. Frank Westerman, Jan Brok, Judith Koolemeijer allemaal uh, ja literaire non-fictie gaan schrijven dit, ja. dit is echt wel een roman ja ja en dat is heerlijk ik heb dit mijn vorige roman op zee, die, die dat vond ik heel spannend hè want ik dacht dat journalist... is waar je die Franse prijs voor gewonnen hebt ja ja en uh, dat, dat dat was voor mij als journalist heel moeilijk omdat het, ja dit, dit, ik ben toch gewend om me aan de waarheid en aan de feiten vast te houden en uh, dat heb ik daarin los moeten laten en nu ben ik eigenlijk Zover dat ik, het, dat ik het heel leuk vind om ook een beetje te spelen met die waarheid. Hè. Dus dit boek is een roman, het is verzonnen, het is een spannend verhaal. Dat wilde ik ook, het moet spannend zijn en uh, een beetje frilla uh, Maar tegelijk zitten er veel dingen in uh, die ik heb gezien. Uh, en die ik heb kunnen zien omdat ik verslaggever ben. Dus, uh, dus ik schrijf passages in Egypte waar ik zelf, uh, die ik zelf heb meegemaakt. In de rellen het bij het Gierplein. Ja. En uh, eigenlijk, dat is een enorme vruchtbare bodem voor uh, de journalistiek. Voor maar je hebt wel echt gekozen voor de roman, niet voor ja, een vermenging. Ja, en dat is ook omdat ik wel um, heb gemerkt... dat je met, met uh, het verzinnen van verhalen... ook heel dicht bij de, bij de werkelijkheid kan komen. Pristina ja. heet het, en het speelt voor een deel op een eiland... dat sprekend op Vlieland lijkt, maar het niet helemaal is. We praten straks... Ja, maar... Blijf gezellig zitten, Twaan. Maar we gaan nog één keer terug naar de muziek van de Tweede Kamer. Althans, van de drie oogtalenten uit de politiek dit jaar. Renske Leidt hebben we nog niet gehad, van de... Sp mevrouw Leijten, we hebben Pink gehoord, we hebben U2 geho gehoord. Wat is uw lievelingsplaat? Uh, vandaag gaan jullie uh, van Angus en Julia Stone. Dat is een Australische uh, koppel, ja broer en zus eigenlijk. Uh, gaan jullie Private Loans van de cd Down the Way uh, horen? En waarom? Nou, ik vind het hele lekkere muziek uh, die je op kan zetten als je in de auto zit... of als je aan het hardlopen bent of als je bezoek hebt. Uh, het is een beetje zoel, het is romantisch en het is heel eigen tijd. Uh, daarom vind ik het heel lekker. Zullen we luisteren? Ja hoor, prima. Mm. Muziek de Renske Leijden van de SP draait in de auto. Ik begrijp ook waarom. Lekkere muziek inderdaad. Uit Australië. Morgen ligt de nieuwe Haruki Murakami in de winkel. En ingewijden weten dan meteen dat ik het heb over het boek... De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn Pelgrimsjaren. De nieuwe roman van de Japaner die morgen trouwens 65 wordt. Nou, omdat vieren kregen 500 Nederlanders het boek al in handen... om er vanavond in 14 verschillende leesclubs op diverse locaties in Amsterdam en daarna nog op een groot literatuurfeest met elkaar over te debatteren. We schakelen over naar de Nes in Amsterdam, naar het Comedy Theater, naar groot Murakami-kenner Auke Hulst. Goedenavond. Hallo. Ik kan me voorstellen dat iedereen daar jaloers op u is in de Nes, want u heeft voor NRC Handelsblad Murakami geïnterviewd en nog wel op Hawaii ook. Ja, dat klopt. Ik ben in het toilet al afgetuigd. Um... Nee, dat klopt. Stik jaloers, uh, hè, zijn ze? <laughs> Sommigen. Uh, ja, wat wil je dat ik hierop zeg? Nou, hoe bijzonder <laughs> dus dat was. No want... situation. Volgens mij is het een tamelijk stille, onopvallende man... die bijna nooit kranten interviews geeft. Nee, dat klopt. Hij, is, uh, hij staat erom bekend dat hij er niet van houdt. Dat hij moeilijk praat. Um, maar dat, dat, dat, dat beeld is ook een eigen leven gaan leiden, denk ik. Want het viel nogal mee. Ik moet wel zeggen dat ik me van tevoren wel zorgen maakte omdat ik van zijn assistent vrij strikte instructies had gekregen... aangaande tijd en onderwerpen. En toen ik bij zijn kamer kwam, waar hij nog niet was... hing er ook een papier waarop stond dat er een uh, totaalverbod was... op het opnemen, uitzenden en andere op andere, uh, andere wijze verspreiden... van de gastschrijver aan de Universiteit van Hawaii, de heer Murakami. Nou, oh hemel, dat klinkt streng. Nou, dan heb je dat veel... klinkt heel streng, ja. Nog veel uitgekregen. Ja. Ja, want er Wat? kwam op zekere moment een man in een korte broek aan die heel relaxed was. Een Murakami heette. Wat is het voor oorverdovend lawaai op de achtergrond trouwens daar in Amsterdam? Ja, we, we zitten hier in een hokje naast een grote feestzaal... waar, uh, waar alle Murakami-liefhebbers uh, iets te veel drinken. Oké, okay, maar het is wel gezellig. Ik ga nog even doorpraten, straks ook met Annemarie Kral. Murakami-fan, ook aanwezig in de NES. Maar uh, Auke Huls nog even. Uh, ja, in dat interview komt hij er eigenlijk uit als iemand die op zijn minst wil poseren. Als een klein, gewoon, niet al te opvallend, niet al te spannend levend mannetje. Nou, dat lijkt inderdaad op de hoofdpersonen uit zijn boeken. I ja. Is hij dat echt? Dat vroeg ik me af na het lezen van dat stuk. Of is dat een hele knappe pose? Uh, ik denk dat hij het zelf heel erg gelooft. Maar um, het is dus geen pose. Maar ik denk wel dat het, dat het uh, uh, een geloof is dat niet gebaseerd is op de werkelijkheid. Uh, het is wel zo dat hij een heel erg uh, gestructureerd, gedisciplineerd en in zekere zin saai, saai leven leidt. Hij uh, staat om vier uur, uh, ochtends staat hij op. Hij schrijft dan uh, gedisciplineerd elke dag minstens vijf uur. Nadat hij geschreven heeft gaat hij hardlopen en zwemmen om fit te blijven. En om negen uur na het luisteren van wat jazz ligt hij gewoon weer in bed. En dat is natuurlijk heel saai. Tegelijk komt er een ongelofelijke intrigerende wereld uit het hoofd van die man. En wat hij zegt over zijn En wat is hij intrigerend weer... dan? Ja, wat, hij, wat, hij, uh, wat hij beschrijft is een wereld die um, in zekere zin één stap verwijderd is van de werkelijkheid. Uh -huh. uh, um, en die op een, op een gevoelsniveau, dat is maar hoe ik het lees, inhaakt op... Um, het gevoel dat wij ook allemaal wel kennen, denk ik... dat er iets niet klopt. Dat de, de, de wereld complex en te groot is om nog te bevatten. En daar worden we ook passief van. Zijn, zijn, uh, uh -huh. Hoofdfiguren zijn altijd heel erg passief. Uh, en ik denk dat wij, dat, wij, dat, uh, dat wij ons wel herkennen... in de conditie van die uh, hoofdfiguren. Passief, ja. Ik moet er even over nadenken. Maar ik, gel ik geloof dat je weet... wat. Uh... Want ik weet wat je bedoelt. Ik ga even naar Annemarie Kraal als het mag. Want, eh, Annemarie, het is nogal bijzonder. Zaterdagavond, vlak voor twaalf Honderden mensen die daar zijn om het verschijnen van een nieuw boek... van iemand uit Japan te vieren. Waarom ben jij fan? Um, ja, goede vraag. Um, met een lastig antwoord, denk ik. Hij heeft um, verschillende boeken geschreven en... Ik ben uh, een paar jaar geleden ben ik stage gaan lopen bij een uitgeverij en zo mm -hmm. ben ik in contact gekomen met zijn boeken. Mm -hmm. En zijn eerste boek wat ik las was een redelijke, nou ja, dan noemen ze ook wel een beetje het instapboek. Dat was Norwegian Wood. Ja, yes, en oops. dat heeft, um, ja, dat is ook een beetje het boek waar hij meest doorgebroken eigenlijk. Maar daarna ben ik door gaan lezen en het, ze hebben altijd, hij heeft iets intrigerends in zijn boeken en hij heeft gebruikt vaak magisch realisme. Mm -hmm. Wat ik Eigenlijk normaal in boeken ben ik er helemaal niet van als er iets als er dingen niet, niet zouden kunnen in de realiteit. Maar op de een of andere manier geloof je erin. Sport hij kamer. dat erin. Als, ja, je om, je gaat... als je om je heen kijkt vanavond, wat, wat voor mensen zijn dat dan, de fanclub van hem? Wat typeers is? Um, ja, dat is lastig. Het is vrij divers. Ik zie verschillende leeftijden. Ik hoor zelf, denk ik, bij de iets jongere generatie. Maar ik zie heel veel verschillende leeftijden om me heen. En ja, verschillende soorten mensen ook. Ja, wat, wel, wat wel interessant is, in Japan wordt ook okay. gelezen door, al, door alle generaties. Uh, dat frappeert hem zelf ook nogal. Jonge mensen blijven steeds zijn werk ontdekken. Maar, zijn, uh, maar die jonge lezers, als ze ouder worden, hij raakt ze niet kwijt. Dus er zijn families waar, waar grootmoeder, moeder en, uh, en dochter en kleindochter uh, Murakami lezen. Zou je kunnen spreken hij... van een soort cultstatus ook in Amsterdam vanavond? Een soort Harry Potter voor de grachtengordel? Nou, je, nou moeten we de grachtengordel er werkelijk weer bij halen. Nou, dat heb heel goed gelezen. Heel goed gelezen buiten de grachtengordel. Laten we het niet over de grachtengordel hebben vandaag. Van Hemels nog steeds aan tafel. Ook, ook fan van Murakami? Ja, sinds 1998. Wat is zijn mooiste boek? <coughs> Ik vind uh, een novelle heel mooi. After Dark... Uh, niet heel bekend uh, boek, maar wel heel erg mooi. Omdat het, ja, hij is eigenlijk een sprookjesschrijver. En hij schrijft sprookjes waar je in Dat is dat magisch geloven. realisme ja, waar ik Annemarie het net over had. Ja, uh, als hij een sprekend schaap opvoert, dan, uh, dan geloof ik dat ze schapen kunnen spreken. En dat vind ik heel mooi daaraan. Maar je het absoluut geen magisch realisme noemen hè, van hem? Van hem zelf niet, hè? Nee, hij, dat wordt Hij noemt het, niet, het namelijk dan. Murakami realisme zelf. Ja. Heel bescheiden. Twan, heb, heb je dit boek gelezen al? Nee, nog niet. Maar mijn vriendin die is da daar, geloof ik, op dat feest op dit moment. Oh, je vriendin is ook in de Met het boek onder de, onder de arm. Ja, ja. Het is heel erg. Ze is een fan vendel. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb wel gehoord dat het uh, een beetje teruggaat... naar zijn, uh, naar zijn uh, bekendste werk, hè, Norwegian Wood. Uh, dat het iets uh, minder, uh, al dan niet magisch, uh, realistisch is. Uh, maar verder, ik, ik begin er uh, morgen aan. Ook slot, het, het boek is een beetje neergeknuppeld door Arjan Peters in de Volkskrant. En Jeroen Vullings in Vrij Nederland schrijven allebei, het is niet zijn beste boek. Nee, maar dat is ook nogal een lat hoor, om, om, om overheen te komen, zijn beste boek. Uh, ik, ik, ik maakte me een beetje zorgen over Murakami na uh, 1Q84. Het is, is een gigantische drieluik, waarvan waar ik vond dat de, de, ja, de maatvoering helemaal zoek was... En ik zie het wel een beetje als een voorzichtige terugkeer naar vorm. Het is zeker niet zijn beste boek, maar uh, het stelde me toch wel gerust. Mag ik jullie uh, bedanken, Annemarie Kraal en Auke Hulst in de Ness in Amsterdam. Doe, doe de groeten aan de vriendin van Twan Heijmans... als, als jullie er ergens tegenkomen, als je wilt. Dank Dat je voor donker. dit gesprek. Ja. Twan, tot slot, we hebben jou gevraagd... een stukje uit de Nieuwe Moerakami voor te lezen. Waar is je keus op gevallen? De eerste Alinea... We Ga je gang. Ja, Daar gaan we. Hoofdstuk 1. Vanaf juli van zijn tweede jaar aan de universiteit... tot januari van het jaar daarop... was er geen moment van zijn leven dat Tsukuru Tezaki niet aan de dood dacht. Gedurende die tijd werd hij twintig en dus officieel volwassen. Maar die gewichtige dag had geen speciale betekenis voor hem... Al die dagen kwam het idee om zelf een eind aan zijn leven te maken... hem voor als het meest natuurlijke en logische wat hij kon doen. Ook nu begrijpt hij nog niet goed waarom hij die beslissende stap nooit heeft gezet. Destijds had hij het makkelijker gevonden de drempel tussen leven en dood te overschrijden... dan om een rauw ei door zijn keel te gieten. Dan zit je inderdaad in het leed van de kleine, onopvallende man... met toch hele ja. diepe gronden. En altijd eten. Hij schrijft veel over oh, eten. Dus dat rauwe ei is meteen een... Uh... Metafoor voor Vast. veel eten. Ja. Dank voor je komst, Van. Hem. Geen Succes met de publicatie van Pristina. Merci. Dit was het Oog. Morgen zit hier John Jans van Galen. Straks BNN De Overnachting, of Varas Overnachting... of hoe het tegenwoordig heet, met Dolf Jansen. Nou